antwoord van Pieters, nu al, per kerende post. Waarde heer koning, dat het plan weinig geestdrift ontmoette, neem ik aan. Overdaad van geestdrift of zelfs geestdrift te koer, vanwege de commissie, is ons tot hiertoe niet gebleken. En als de commissie ons tijdschrift weinig aantrekkelijk vindt, dan hebben de leden toch meer dan voldoende gelegenheid om het meer aantrekkelijk te maken.